Vrijdagmiddag en 4,5 minuut over drie alweer tijd voor de hitlijst van Europa. Your Breakdown, iedere vrijdag hoor je hier tussen 3 en 5 op CFM de 40 beste platen van Europa. 20ste jaar alweer van deze hitlijst, aflevering 49 en vandaag alweer de 10e van december 2010. De lijst bestaat deze week uit 15 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 4 nieuwe binnenkomers.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 Katy Perry, haar Teenage Dream, staat alweer 19 weken in de lijst. Ze levert wel wat plekjes in, ze zakt namelijk van 34 naar 39. Helemaal onderaan de lijst vinden we dan Kylie Minogue. Kedare My Way staat alweer 13 weken in de lijst en zakt van 33 naar die laatste plek toe. We zometeen de eerste binnenkomen alweer en dat is van een dame die zowel een Spaanstalig als een Engelstalig album heeft gemaakt. Zij komt deze week binnen op 38. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Dat is zometeen de eerste dame die alweer 19 weken in de lijst staat: Katy Perry.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 Christmas lights Light up the street Down where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 dark, finally I can see you crystal clear, Go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 Productiegewijs is het uh, een steengoed nummer. En met Duffy's heerlijke, unieke stem ga je natuurlijk nooit de fout in. Vind je nummer helemaal niks, dan raad ik je toch aan de radio de komende tijd uh, niet al te hard aan te zetten. Want de plaats zal uh, aardig grijs gedraaid gaan worden. Deze week komt zij dus binnen en zij doet dat op uh, nummer 32. Duffy met haar single. Well, well, well. Well, well. Well, well.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 Zondag schijnt af en toe de zon, maar er kan ook een enkele bui gaan vallen. De wind draait naar noord, van noordwest naar noord, overwege matig van kracht. De temperatuur stijgt die dag naar een maximale 7 graden. Zondagavond en maandagnacht klaart het dan weer geleidelijk op en blijft het overal in de regio droog. De wind draait verder door naar het noordwesten, matig, aan zeekrachtig. Kracht 4 tot 5 en de temperatuur daalt overal weer tot onder het vriespunt. Het gaat maandagnacht weer dus 2 tot 4 graden vriezen. Heb ik ook nog even één waarschuwing voor je? Er staat namelijk een radar op de A9. En dat is Haarlem richting Alkmaar, de hoogte van hectometerpaal 60.1. Hij staat er omdat er werkzaamheden zijn. En er geldt daardoor een maximaal snelheid daarvan van 70 km per uur. Hou er dus even rekening mee als jij daar langs moet. Het ritme van voor, voor van Dam.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 You rock me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 love when The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 Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Hogezand-Sappemeer is een man aangehouden... voor het platleggen van de website van het Openbaar Ministerie. Het is een man van 19 die volgens de politie... vermoedelijk mede verantwoordelijk is voor de gerichte cyberaanval. De site van het OM was gisterochtend een paar uur moeilijk bereikbaar... en lag zelfs een tijdje helemaal plat. De verdachte die actief is onder de internetschuilnaam Awine zou ook andere computergebruikers ertoe hebben aangezet om aan de aanval mee te doen. De gezondheidszorg in Nederland kan honderden miljoenen goedkoper als er minder onnodige operaties worden uitgevoerd. Dat staat in een rapport dat is gemaakt in de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het blijkt in Nederland nogal uit te maken in welke regio iemand naar de dokter gaat. Zo is de kans op een prostaatoperatie in de ene regio vijf keer zo groot als ergens anders. En hernia-operaties worden in Zeeland veel minder uitgevoerd dan in bijvoorbeeld Eindhoven en Arnhem. Als artsen veel meer opereren dan het landelijk gemiddelde, zitten er, er volgens onderzoekers onnodige en kostbare ingrepen bij. Het ministerie wil daarom dat er duidelijke richtlijnen en criteria komen voor medische ingrepen. Het aantal jeugdgroepen dat op straat problemen veroorzaakt, is het afgelopen jaar afgenomen. Volgens de politie zijn er nu 1527 van zulke groepen en dat zijn er ruim 200 minder dan eind vorig jaar. Van de jeugdgroepen zijn er 89 echt crimineel. Ook dat aantal is wat lager dan vorig jaar. Volgens de politie is de afname grotendeels te danken aan een betere registratie. De afgelopen twee jaar worden de groepen in elke gemeente op dezelfde manier in kaart gebracht. Daardoor kunnen ze effectiever worden aangepakt. In RTL Nieuws zei de Raad van Korpschefs dat het aantal van ruim 1500 jeugdgroepen niet veel verder omlaag kan. CDA en VVD zijn daar verbaasd over. Het weer. Vanuit het noorden trekken buien over het land. Morgen bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Een Sunparksvakantie.